met Het Het Britse persbureau Reuters heeft foto's op Pakistan, waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Bin Laden is niet te zien op de foto's. Reuters heeft de foto's gekocht van een Pakistanse veiligheidsfunctionaris die ze zelf zou hebben gemaakt. President Obama heeft verstoten dat de door de Amerikaanse militairen gemaakte foto's van Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. Volgens Obama kan publicatie leiden tot gewelddadige acties. In Amsterdam zijn bij een schiet- en steekpartij bij een autobedrijf in het Westelijk Havengebied twee doden gevallen. Twee mensen raakten zwaar gewond, vijf mensen zijn aangehouden. Ook zijn bij het pand in Amsterdam een paar vuurwapens gevonden. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit. De ING-groep heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Vergeleken met vorig jaar steeg de winst met 12% tot bijna 1,4 miljard. De ING heeft nog eens toegezegd dat alle nog openstaande staatssteun uiterlijk in mei volgend jaar wordt terugbetaald. Het concern heeft nog 5 miljard euro openstaan. In Japan zijn medewerkers van de kerncentrale in Fukushima aan het werk gegaan in het hoofdgebouw van reactor 1. Dat is voor het eerst sinds de verwoestende aardbeving en de daaropvolgende tsunami van 11 maart. De technici gaan buizen aansluiten op ventilatoren zodat die weer gaan werken. Tot nog toe was de radioactieve straling te hoog. In Wageningen is de bevrijdingsvlam ontstoken bij het monument Vrijheidsvuur, vlakbij Hotel de Wereld. Daar werd 66 jaar geleden onderhandeld over de overgave van de Duitse troepen in Nederland. Premier Rutte geeft vanmiddag om 1 uur in Wageningen het startsein voor de jaarlijkse bevrijdingsfestivals, die in alle provincies worden gehouden. Het weer nog veel zon vandaag, het wordt 15 graden in het noorden en een gaat of 20 in het zuiden. Morgen weinig verandering, in het weekend wordt het nog iets warmer met maximaal rond 25 graden. Op zondag kans op een bij. Dit was het NOS Journaal. Dit is, dit is René, René Passet van, pas, van de AMB. Er zijn, zijn snel, snelheidscontroles aangekondigd op, op de, de A2B Utrecht Amsterdam, Amsterdam tussen, tussen de knooppunt knopen, de knopen, de Oude, Oude Rijn en, en Amstelstel. En de AVA 5-10 Rotterdam, dan 9 9 9 9 Tussen knopen 3, knopen 3 de kerk. En knopen del, de En knopen del. Tot, tot zover de verkeersinformatie. Zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 Techniek is in handen van Pascal van der Beek. Redactie Yvonne Roosendaal. De koffie wordt geschonken door Don Grebber. En OCT thee wil is het ook goed. En de presentatie is Richard buitenhink. Goedemorgen Benno, hoe gaat het? Ja, hij gaat helemaal goed. We gaan er weer een gezellig programma van maken, Richard. Wie is onze eerste gast? Ik laat nog even zeggen dat jij Benne Veugen was. Oké. Okay. Oh, uh, de eerste gast, Benno, dat is... Uh, we hebben een nieuwe accommodatie straks van de Zandvoortse Reddingsbrigade en de brandweer in Zandvoort. En uh, Volker Bloemen van de gemeente, die komt hier uh, over praten.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 ...in Hotel Hoogland. en We gaan praten met Volkort Bloemen... ...van de gemeente Zandvoort... ...over de nieuwe brandweerkazerne... En, um, ...die er gaat komen. Zaterdag 14 augustus 2010... werd de symbolische start... Uh, uh, voltoen plaats ...op het uh, terrein van de nieuwe... ...brandweerkazerne in Nieuw-Noord. Volkert, welkom... ...in ons programma. Uh, nou, uh, wat, wat is er eigenlijk... ...in die maanden eigenlijk gebeurd... Vanaf 14 augustus. Vorig ja, jaar. toen uh, werd er een boom opgetrokken. Opgezaagd, opgetrokken met z'n allen. En uh, de, de foto's staan nog, uh, nog steeds op de website van ja. En uh, Maar goed, we zijn nu bijna een, een goed half jaar verder. Uh, uh, wat, wat kan je erover vertellen? Nou, de brandweer is uh, denk ik, gekwalificeerd nu in het kappen en omhalen van bomen. Want die <laughs> hebben we hebben daar uh, de hele dijk leeg getrokken. Oh ja, zo. Dat ja. Hebben ze zelf gedaan? Ja, die hebben ze dus geoefend daar. Ja, ja.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 in uh, Noord niet daar gaat zitten, maar ja, ze stallen daar een voertuig, in boten in de winter. Oh, Oké, okay. dus in de winter stallen ze daar een voertuig, in de zomer? Nou ja, ze zitten. Dan nou, vervolgens stand. zitten ze op het strand. Okay. De, de, daar verandert het verder helemaal niets aan. Mm. is het met en bij de brandweer is het zo. Als de brandweer in de gezinnen zitten, ja, dan moeten we nog gaan kijken waar een uitdrukpost in het in het centrum uh, moet komen.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 Dat gaan we doen, we willen het niet. We gaan het gaan doen. Nee. Dat is helemaal in de zuidpunt van de begraafplaats, ja. tegen het spoor aan. Nou kan ik me voorstellen, als je daar met een kazerne gaat zitten, met een aantal auto's, grote vrachtauto's aan het in feite, dat er iets van de, in de infrastructuur moet worden aangepast in de omgeving. Is dat zo? Nee. Dat, dat is helemaal bestaand en dat er hoeft niks voor te worden aangepast nou, zeg maar, de uitdruk die vindt plaats vanaf de locatie zo, en dan komen ze op de hoeken straat Kamerling-Onderstraat dus dat is hier ja. en daar vandaan ja. gaan ze naar de plaats van, van gebeurtenis en de, de pijl langs het vakantiepark naar regio staat hier ik kan mij persoonlijk niet echt herinneren dat daar een weg is deze, deze weg nou, nou, even de, de, bril, de bril wordt even gepakt nou de verlengde van dit is een dit is een kaartje van de architect de architect heeft dit gebruikt bij de presentatie onder andere voor de reddingsmigrade vorige week ah, oké okay, maar hij bedoelt waarschijnlijk uh, gewoon naar de zee weg en, uh, ja en dit is hier, is hier dus moet de... je verder geen uh, ah, okay, geen maak. enkele waarde aan ik denk dat komt een nieuwe weg uh, ben nee. nou in uh, zijn antwoord dwars <laughs> door de duinen dwars door de duinen voor de wagen nee, ja? uh, <laughs> dat, dat is hier niet het geval nee ah, okay. hier moet je helemaal geen waarde aan echt ah, aan okay. deze pijl ja.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 Uh, nou ja, milieugedacht in die zin uh, of wordt dat gebouw uit speciale materialen opgetrokken of moet ik me daar nog iets mee voorstellen ja, de, ja, zeg maar de, de, uh, de duurzaamheid is een, een specifieke paragraaf geweest in het definitief ontwerp dus we hebben gekeken hoe we binnen de middelen die we hebben uh, dat gebouw zo duurzaam mogelijk kunnen maken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 November begint, dan kan het binnen een jaar klaar zijn. Eind volgend jaar, dus ja. 2012. Ja. Nou, dat wordt uh, helemaal uh, en dan, ja, dan uh, doet Salt eigenlijk weer helemaal mee. En, maar mee, ik had nog een vraagje: ja, waarom eigenlijk daar in Nieuw-Noord uh, en bijvoorbeeld niet in, uh, toch nog meer in het centrum, Duimstraat bijvoorbeeld helemaal verbouwen? Uh, want ja, daar staat. Duimstraat is de kleine, ligt midden in de, wo in de woonomgeving, dus dat is qua locatie niet geschikt.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 Locatie Strijden was geen eigendom van de gemeente, dus dat zou aangekocht moeten worden. Op dat moment was Strijden bezig uh, om daar een woningbouwproject te... Uh, de plannen waren daar om een woningbouwproject te realiseren, dus dat zou een hele kostbare zaak worden. Hmm. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor de locatie die we nu hebben. Dat is vastgelegd ook in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is goedgekeurd, dus als de bouwaanvraag wordt ingediend...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 ja, ik wens de hele gemeente en alle aannemers heel veel succes om, uh, om een goed productproject uh, neer te zetten. En ik hoop dat het inderdaad binnen, binnen budget blijft. En, en de tijd. En de tijd. <laughs> ja. En ik hoop dat uh, alle verwachtingen ook uh, uitkomen. Ja, dankjewel. Ja, heel erg veel succes. Oké, okay, dankjewel. En, en we gaan nu naar uh, de volgende muziek en dat is Anouk met Sacrifice.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 Vroeg uw wet uit. Om, uh... nou, nee, nee. Is een wethouder altijd zo vroeg op? Nou, ik weet niet of alle wethouders vroeg op zijn, maar dan meestal nu vijf op. Dus, uh... Vijf uur? Ja. B bent u daarnaast nog boer dat de koeien moet melken? Of, uh... Nee, mijn oude standpachter, die zijn nou vroeg. Oké, okay. geweldig. <laughs> Goed, maar uh, iets heel iets anders. We gaan het niet hebben over uh, strandpachten, wat natuurlijk ook een prachtig vak is. We gaan het hebben over uh, centra voor jeugd en gezin. Zo uh, heet het allemaal. Um...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 tussen 2014 en 2016. Dan komt ook de geïndiceerde jeugdzorg daarbij. Dan wordt dus jeugdzorg een, uh, een onderdeel van het gemeentelijk beleid. En, uh, maar er zit dus, er zit dus um, context zitten in het maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk, jeugd uh, MEE, dat is een, uh, een, een instantie die zich bemoeit met uh, mensen met een handicap. Mm. Nee, ook wat voor gebied dan ook, uh, die ze begeleiden en helpen, enzovoorts. Ja. Um,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 ja, maar die moeilijke woorden waar ik eigenlijk weet, maar, maar case manager. Case <laughs> ja, manager. Ja, of... manager die, Kees heeft, nee. ja, die case heet. Ja. Ja. Ja. ja, of die veel mee. Um, nee, nee. Maar nee, maar het is gewoon uh, in feite degene die daar dan de centrale ja, figuur in is, is. en ja. die alles coördineert daaromheen. Mm -hmm. Maar dan komt hij of bij jeugdriacht, iemand komt bij jeugdriag terecht, of iemand komt bij uh, ja, een centrum. Uh... Maar dan moet er toch aan, aan het loket een moment van triage worden gedaan uh, om aan een hulp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 Uh, hebben ze uh, allemaal. hebben twee jaar geleden hebben we dat uh, twee en een half jaar geleden hebben we dat al ingevoerd. Hebben ze allemaal dezelfde basis. Dat is een uh, systeem uit Australië. Dat heet uh, Triple P. En de, dus dat is een behandelingswijze die zij allemaal, uh, waar ze allemaal cursussen voor hebben gevolgd. Dus men heeft allemaal dezelfde cursussen. Dus iedereen behandelt, behandelt mensen op dezelfde wijze. Dat is natuurlijk voor de cliënt makkelijk, want die herkent meteen de dingen als hij bij A, B of C komt.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 ja? Ja, ja, ja. ja. En dat is natuurlijk wel prettig. Ja. Nou, nou is natuurlijk uh, het hele Centrum voor Jeugd en Gezin is een. Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen een bedenksel, maar het komt natuurlijk ieder geval uit de hoed van de ChristenUnie. Hè, van André Rauwvoet, die is ja. er ook een minister in zelfzin geweest, vice-premier vice en minister. Nou is, uh, zoals we allemaal weten, de ChristenUnie natuurlijk al lang weer uit de regering. Ebt dat nog na in de hele organisatie van uh, de organisatie van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 om dat helemaal te, te, te, te ontleden en achter het probleem te komen. En dan kan ik me voorstellen dat. Uh, uh, de mensen die. echt extreem gedrag hebben met hun kinderen. Uh, mishandelingen, zo dat ja. soort dingen. dat die nu juist. het uh, centrum gaan meiden. Uh, hebben jullie daar nog een uh, aanpak voor? Nou, kijk. Uh, het is algemeen bekend dat. juist dat soort mensen. natuurlijk uh, de zorg meiden. En dan noemen ze ook wel de zorgmeiders. Uh, maar. Er zijn, uh, er zijn allerlei uh, methodes ontwikkeld om te uh, onderzoeken of er met kinderen iets aan de hand is. Kijk, je zit natuurlijk ook met privacy uh, verhalen, huisartsen roepen dat nogal eens snel. Uh, maar daar valt ook wel wat voor te zeggen. Maar als je op een gegeven moment dingen uh, ziet aan een kind waarvan je denkt van hé, hey, daar kan wel eens iets achter zitten, een kind dat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 Echt heel hoog. Het echte scheidingspercentage in Zandvoort is uh, het hoogst van Nederland. Zo. Van um, alle gemeentes? Ja. Wat is het? Wat, hoeveel procent? Twee van de drie. Zo. Dat is echt uh, schrik ik van. Ja, nou, no, we, nee, we, ik niet, we, we, want ik weet het al twintig jaar. Ja, ja. Maar, <laughs> <laughs> het is al twintig jaar zo? Nou, het is al veel langer zo. Zandvoort ja. heeft een heel... Ik noem het altijd maar de badplaatsproblematiek. De verleidingen zijn hier zo groot <laughs> dat... Uh, <laughs> is een kunst als je getrouwd kan blijven. Dankjewel. Ja. <laughs> <Nee>, Mooi <maar>, uh, <laughs> je wel eens antwoord te geven. <laughs> nee, maar dat, dat, dat, dat is zo. En wij hebben gewoon heel veel eenoudergezinnen. Er zijn mensen die uh, over het algemeen dan ook vaak in de bijstand zitten. En um, ja, die ook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 Die zitten daar, maar die, zitten die, daar. Die, die zijn geen onderdeel van het Centrum van Jeugd ja, nou. en Gezin. Ja. Worden die ook betaald door het Centrum van Jeugd en Gezin bijvoorbeeld? Nee, ze worden, ze worden vanuit hun eigen disciplines betaald. Ja. En context maatschappelijk werk die zit daar, gewoon op een gegeven moment dus komt er maatschappelijk werk er te zitten, ja. gericht op jeugd. Uh, er komt uh, iemand van mee die gericht is op de gehandicapte medemens jeugd, uh, de jeugdrijacht, spreekt voor zich. Ja. Ja, uh,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 ja, we kunnen moeilijk uh, nu, uh, terwijl de scholen open zijn, kunnen we gaan zagen ja, en ja. doen. Dus doen we in schoolvakantie. En dan hoop ik in september over te kunnen. Oké, okay. we moeten het eraf afronden, meneer Tonen. Dankjewel. Heel erg bedankt uh, dat u hier wilde wezen en dat u zo interessant over dit onderwerp kon vertellen. Graag gedaan. En, uh, nou, we zien uit naar de opening. Oké, okay, jullie worden uitgenodigd. Okay. <laughs> ja, Dank wel. Super, bedankt. En uh, nou, we gaan uh, straks luisteren naar uh, Anouk? de IVN uh, <laughs> Natuurvereniging en die komen we vertellen over het zee-evenement. En uh, nu gaan we luisteren. Ik hoop dat het klopt. Olivia Newton John met "Hopelessly Devoted to You".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 Terug bij uh, Goedemorgen, Sandford. Nou, het gaat vanmorgen helemaal missen met de muziek, dat, uh, dat hoort je wel. Dit was natuurlijk niet Olivia, newton John, maar iemand die al een stukje ouder is. Nou, grappig Namelijk Melanie met een oorspronkelijk nummer van uh, Mick Jacker. Goodbye, Groove, Groovy Tuesday. Dat is muziek uit, uh, uit de hippie-tijd. Dat is ja. Volgens mij ook een protestzong. Nou, stond er nog een boetstok. Oh, kan je nagaan. Kun je nagaan? Naar onze volgende gasten.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 En jij gaat iets vertellen over het zee-evenement. Ja. Nou hebben wij hier veel zee, maar volgens mij het zee-evenement dat is ons niet zo heel erg bekend. Um, kun je eens aangeven, wat is het zee-evenement? We hadden voorheen hadden we de week van de zee. Ja. En dat deden we ook aan mee, samen met het Juttersmuseum. En dat is afgeschaft. En wij vonden het zo leuk. omdat. Waarom even... eigenlijk een enig idee? Wat is er een animo voor? Oké, okay. klaar. In, in het hele land was, er, ja, ja, was het. Weinig, te heen, weinig, te ja, te weinig. Ja, te weinig Ja, En toen dachten wij van. Uh, nou, die relatie met het uh, Jutisch Museum is zo fijn. En we vinden het gewoon ook leuk om de mensen op de natuur uh, te wijzen langs de kust.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 Het ruisen van de zee en ja. de wind. Maar nou goed, er is genoeg natuur, want er lopen hier gewoon 30 stal naar 30 damherten door de straten. Ja, dat is leuk. Dus, dus we zijn er ook voor ingehuurd. Ja. Ecotourisme heet dat. Maar Siska, even naar jullie relatie met het Juttersmuseum of het, het Zeemuseum. Nou, ik denk dat die relatie nu al iets van vier of vijf jaar is. Het is natuurlijk begonnen met het, het zee, de Week van de Zee. Ja. En wij IVN'ers die dat dus organiseren, die hadden toen net een opleiding gedaan voor zeegids. En wij moesten een eindopdracht hebben. En toen hebben wij dus deze actie bedacht. Dus en, jullie hebben het, dat museum hoog zitten? Dat hebben we heel hoog zitten, ja. ja het is... zijn ook hele lekkere, gezellige mensen. Daar kan je leuk mee kletsen en ze weten heel veel van de natuur af.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 Je moet zelf heel actief zijn om dingen dus bij te houden. Mm -hmm. Want als je dat niet bijhoudt, dan vliegt het ook je hoofd uit. Wow. Ja. <laughs> Wordt even nu het uh, non verbaal het een Ik voel me niet aangesproken. <laughs> maar, waar kennen jullie elkaar van? Laten we het maar even op tafel gooien. Nou ja, van, van natuur. No Noord-Hollands landschap, hè? Ja, van Noord-Hollands landschap. waren beide lid van de natuur. Van de ja, de wij, dat was vrijwillig natuur- en landschapsbeheer. Dat is in de jaren uh, tachtig uh, opgericht in Zuid- en midden -Kennenland. En wij... Uh, op vrijwillige basis werd daar uh, werkzaamheden verricht, met name de waterleidingduinen gingen we, om um, al wat te noemen, gingen we daar uh, bunkers inrichten. Dat deden we dan in de tijden dat er niet gemaaid werden, maar we hebben ook nou, veel maaiprojecten gehad in de waterleiding Duinen, nog steeds geloof ik en, die, eh, en dat, ja, dat is dus met maaimachines eh, op ja, zeg maar, gevoelig natuurgebieden waar je dus eh, met, met tractoren niet kan komen en dat is allemaal om bijvoorbeeld, eh, hoe heet die ook alweer, die, die orchidee die bijzondere orchidee eh, de rietorgers. De rietorgers, ja. En, en uh, nou, je hebt nog zo'n plantje, ben ik de naam inderdaad van even kwijt. Een... Panassia. Oh ja, ja, dat bedoel ik, ja, ja, ja. Daar heb je... Dat is daar, geen orchidee hoor. Oh, pardon. <laughs> en uh, je hebt in de waterleiding daar uh, duimverleidjes waar de panassia staat. Zalmiddelen uh, doen ze altijd een beetje geheimzinnig over. Maar goed, dat, uh, die moeten gemaaid worden, anders verdwijnt de panassia. tegenwoordig hebben ze daar koeien voor. Hè? Ja. ja. Uh, ik zie wel dat Siska daar toch eens uh, in verder is gegaan. Hè? Dus dat ja. uh, zaadjes... Ja, wat meer uh, ont ontgonnen dan bij uh, model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 Ja, en we hebben dus allerlei acti activiteiten. We gaan gidsen voor jong en oud. Dus mm -hmm. we vertellen alles over het, uh, het, het zeeleven. En um, over eb en vloed. En waarom de zee zo blauw is, bijvoorbeeld. De zee is zo blauw? Ja, wist je dat? Nee, helemaal de zee is helemaal niet blauw. Wel. Ga maar eens boven in een vliegtuig zitten. Ja, dat is makkelijk. Maar weet je hoe dat komt? Nou, omdat uh, het zonlicht uh, gaat door, door het water. En als enige wordt de kleur blauw weerkaatst. kaatst Okay. En bijvoorbeeld de Middellandse Zee is hartstikke mooi blauw. Ja, maar het is de allervuilste zee van, van deze ja, aarde. Dat is alles gesterkt. Hier een En de Noordzee is heel schoon. Ook al ziet het er niet zo schoon uit. Er ziet een beetje grijzig. Hm. Maar dat komt door alle, alle plankton en algen wat erin zit. En natuurlijk ook het zand. Wat, we hebben zandbodem. Ja. En dan krijg je natuurlijk toch wat wat zweefsel erin. Ja. Ja. Nou, daar valt genoeg te vertellen. Wanneer? Het is morgen, morgen, och, morgenochtend. Morgen, morgen half twaalf. Graag ja. vroeg op het strand maar ja, ja. weer vroeg op. <laughs> maar dat is goed voor de mensen toch? Ja. En jij gaat dat leiden? Ja, ik ga gidsen ja, jij gaat en uit, helpen uh, opbouwen en uh, ja, gewoon een hele gezellige dag voor maken. Is dat een vrijwilligersbaan of ja. is dat een betaalde baan? Nee, alles oh, is, oh, is, is vrijwilligerswerk. Ja. Ik hey. ga straks naar uh, Ter Kleef in Haarlem.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 Jutselen, ja. jutselen. En dat vertel ik niet verder, want nee. dat is een geheimpje. Oh, nou, jutselen. goed. Jutselen. En het strand knutselen. En levende schelpen. Ja, ook dat gaan we doen. Ja. Dat zie je niet het vaak, levende Wat is strand, wat strand knutselen? Nou, dat is uh, ook met dingetjes van het strand tussen uh, iets dat, moois Dat was maar, nou maar, het okay. geheim, ja. Ja, dat ja. was het geheim. Je hebt het nou verklapt. Ja. <laughs> okay. Maar kom jutselen. <laughs> Wil je nog iets toevoegen aan het verhaal wat je nog niet gezegd hebt? Nee, het wordt gewoon een hele mooie dag en kom genieten. En, uh, en leer een heleboel over de natuur van de zee. Want er is een heleboel over te, te, te vertellen. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Onze ja. eigen natuur, de natuur van Zandvoort. Zou ik ja, en nou, van heel Nederland. Nou ja, ja, goed, maar als Zandvoort dan ben je natuurlijk ja, meer betrokken. Dan ja, ja, ja. Ja. ja, en geniet van het, het, het, het stukje schelp en zand aan je benen. Als je in zee bent geweest. Het is geweest. Zo heerlijk als je thuis bent om dat allemaal los te pulken. Dat is helemaal niet als leuk. Kind vond ik dat zo leuk. Ja. Nee, ja. Okay. Hey, Sisgra, heel erg bedankt ja. dat je hier wil zijn gedaan. voor de informatie. En ik wens ja. je een hele goede dag uh, morgen ja. Ja. natuurlijk. Ik hoop ook mooi weer. Ik hoop het ook. Ja. En uh, straks vanmiddag weer uh, in Haarlem. Ja, bedankt. Oké. Okay. We gaan nu even naar het uh, volgende blok, uh, Benno.